misschien weer een hele kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons met het licht dat wij zelf zijn zet je voeten naast elkaar op de grond en sluit je ogen als je dat wilt adem rustig in hou de adem even vast en adem rustig uit visualiseer het licht van de zon voor je adem dat in en breng het door je hele lichaam. Daar kun je zo lang over doen als je zelf wilt. En adem het rustig uit. Adem nog een keer in. Houd de adem even vast. Voel, voel het kloppen van je hart. En adem rustig uit. En je kunt je ogen open doen als je dat wilt. Je eigen gedachten kun je de richting op laten gaan van het Goddelijke. Voel de verbinding. Voel de verbinding met het onnoembare. Het overkoepelende orgaan zouden we ook kunnen zeggen. Alles dat helemaal boven alles staat. Dat dus, dat wat het. wat het leven geeft, en wat het leven is. Het is ongrijpbaar, we kunnen het niet vastgrijpen, kunnen het niet vasthouden. Je kunt dit overkoepelende orgaan, dit, deze godheid, voelen in jezelf. Zijn haar tegenwoordigheid in alles en overal, maar, je, maar het omvat haar nergens. Voelen in jezelf. En het nadenken over de God die IS. En die kracht, die energie, en stof in de tijdloze ruimte, in de tijdloze tijd. Het is niet van elkaar te scheiden. Het goddelijke onnoembare heeft geen vader en heeft geen moeder. Het bestaat volkomen uit zichzelf. Jijzelf bestaat daaruit. En alles wordt daarvan uit onderhouden van de dingen die geschapen zijn. Deze overkoepelende God, deze onnoembare, beweegt zich door eigen energie, is energie. En is niet gebonden aan enige vorm van religie. Alle religie wil in de grond der dingen niet anders dan vertellen over deze grote goddelijke energie. Voel diep in jezelf en erken, voel dat je deel uitmaakt van dezezelfde goddelijke gedachte. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat je het gevoel had dat je niet meer wist waar je handen en voeten waren. Dat je alleen maar een punt in het universum was. Je kunt daartoe komen door te mediteren en van daaruit het Gods gevoel te leven. En door te hebben dat als je weer terugkomt op deze aarde, je het gevoel hebt dat je de beperkingen van je lichaam weer voelt, het is altijd mogelijk om vanuit dat diepe gevoel te leven. En eens zullen we het allemaal doen. Dit leven nu, in deze tijd, is slechts een overgangsfase. Er komt, er komt een tijd dat we het volkomen normaal vinden om vanuit dat Diepe, diepe godsgevoel te leven. Dichter bij dat gevoel te zijn. Dichter bij het energiegevoel te zijn. Het zelf te zijn. Zodat we zelf ons leven kunnen denken. Net zoals dat in de andere vorm plaatsvindt. Het is dus waar er steeds over gesproken wordt, de DVD en ook de cursussen, het secret, het geheim, dat geen geheim is. Tijdens het mediteren, of het overdag over de dingen na te denken, komt het mij voor dat er steeds een antwoord klaar ligt. In landen zoals India, Tibet, het oude Egypte, wordt vooral s'avonds als de zon ondergegaan is, gemediteerd. Men vindt dat de beste tijd om te doen. Het nadenken over de dag, wat had eventueel anders gekund. Waarom hebben we die mens beledigd? Waarom hebben we met de vinger naar iemand gewezen? Hadden we het recht dat te doen? Hoe kunnen we het omdraaien? Is het mogelijk onszelf te vergeven? Dat is het moeilijkste op deze aarde om te doen. Want als wij onszelf niet vergeven, hoe, hoe kan God ons dan vergeven? We zijn zelf een stukje God en we dienen onszelf te vergeven. En God vergeeft ons ook, altijd. Het zijn de daden die vanuit het aardebewustzijn worden gepleegd en die toch werkelijk op een andere wijze hadden kunnen worden ingevuld. De tijden om te mediteren dus zijn in die landen en wellicht ook in andere landen, s'avonds, nadat de zon is ondergegaan. Toch doen wij dat hier in dit land, nou laat ik het anders zeggen, in de westerse wereld ook wel s'avonds. Als we naar bed gaan en we denken na over de dag die voorbij is, dan is het ook een mediteren dat s'avonds plaatsvindt. En sommigen kunnen maar moeilijk in slaap komen en laten de gedachten dwalen van de dag en laten die gedachten meester zijn over hun denken. Als je dat denken weg kunt laten dan kom je in de meditatieve vorm van denken terecht. Het is dan mogelijk om de gebeurtenissen, de gebeurtenissen van die dag, zonder de emotie van dat gebeuren, te, be, te bemediteren. Rustig te overdenken en ons niet laten opzwepen door de emotie. Die bepaalde gebeurtenissen met zich meebrengen. Het rustig bij jezelf nadenken en onderzoeken. Gewoon eens een keer doen. Het is een feest om alles zo in je leven te bekijken. Ja, het vergt enige inspanning en het gaat niet allemaal vanzelf en het lijkt allemaal gemakkelijk maar het is moeilijk om je hoofd erbij te houden er zijn zoveel gedachten die dwarrelen door je hoofd en vaak heb je het van mij kunnen horen, laat die gedachten, het is niet erg hoe hard je ook probeert om ze weg te halen, hoe erger, hoe zwaarder ze terugkomen. Het is niet erg, kun je tegen jezelf zeggen, laat die gedachten maar komen. Maak voor jezelf, voor jezelf een wit licht waar ze allemaal in kunnen en adem dat in. Het zijn immers jouw gedachten en jij bent verantwoordelijk voor die gedachten. Dus jij kunt ze ook inademen. Niet de gebeurtenissen gedurende die dag. En al helemaal niet de mensen die met die gebeurtenissen te maken hebben gehad. Laat ze maar naar het licht komen. De gedachten dus hè? en adem ze in als het ware. Nu zie je tot je stomme verbazing dat je geen dwangmatige gedachten meer hebt. Nu kun je dan rustig nadenken over de dingen die gedurende de dag voorgevallen waren. En je kunt besluiten om te beginnen met het uur dat het dichtst bij je ligt. Het, het uur dus, dat nauwelijks een uur geleden is geweest. Hoe had je de dingen anders kunnen doen? Hoe had je een ruzie kunnen vermijden? Wat had je anders doen? op een andere wijze kunnen zeggen nou dat was allemaal niet zo want je had de tv aan zat te luisteren en te kijken naar iets ook helemaal niet erg maar het haalt je van je eigen tijd af om over jezelf na te denken heb je genoten van het programma nou dan is dat toch goed het is plezierig om te kijken hoe andere mensen hun leven leven en misschien leer je daar ook nog wat van maar voegt het iets toe aan jouw leven? Wat voegt het toe? Heb je er iets aan? Bepaal zelf hoe je hiermee omgaat. Het is jouw beslissing. We hebben allemaal wel eens meer dan één avond lui zitten te zappen voor de tv... Geen zin om wat dan ook te doen. Daar is niets mis mee. Dus maak jezelf ook niet gek door te denken dat je schuldig bent aan tv kijken. Je kunt je hoogstens afvragen of je dat iedere avond nodig hebt. Of het ook wel eens een keer zonder kan. En ik kan je zeggen dat het ook wel eens heel plezierig is om over jezelf na te denken. Anderen doen dat nooit over jou, op jouw manier hoor. En ja, neem dan het uur dat daar weer onder ligt. En zo bemediteer je de dag tot het uur dat je opstaat. En ik heb wel eens gezegd dat ik meestal in slaap val bij, bij zo'n meditatie als ik bij vijf uur smiddags aangeland ben. Niet altijd, maar soms wel. Want ik doe mijn meditaties bijna altijd liggend en dat bevalt mij prima. Het nadenken over de dag. En soms vergeet ik het ook wel eens. Maar ook het nadenken. Dat gebeurt ook wel eens gedurende de dag als ik bezig ben. Of als ik als ik wat dan ook bemediteer. Denk ik na over de dingen. Nou, dan lig ik niet hoor. Maar loop rond doe iets eh, of eh, tijdens het strijken. De dingen die gedaan dienen te worden, gaan dan helemaal als vanzelf. En ik merk niet eens dat ik die dingen aan het doen was, die ik eigenlijk minder plezierig vond. En dan is nadenken, het mediteren altijd zo genoegen, zo'n plezier. Hierdoor laat je jezelf nooit meer in een negatieve spiraal zakken. Maar kom je in de gelegenheid de dingen op een prettige manier te bezien, zonder kwaad te worden. En je kunt beslissen om de dingen op een andere wijze aan te pakken in je leven. Dat is gewoon een beslissing. En dan hoef je niet kwaad te worden op de anderen. En wat betreft de anderen in jouw huis, je man, je vrouw, je kinderen en wie dan ook om je heen, op je kantoor, op je werk, jij bepaalt. En als er iemand woest op jou is, dan kun je erover nadenken dat hij of zij het even heel moeilijk, heel lastig met zichzelf heeft. Je kunt je afvragen hoe het toch komt dat hij of zij zo ongelukkig is op dit moment. Je kunt het daarbij laten, want je kunt er niets mee. Het is niet van jou. Want weet je, alles hangt af van de manier waarop jij denkt. Het denken met negativiteit maakt je denken zwaar. En je voelt je ook niet goed. Je wordt er doodmoe van. En veel mensen gaan dan ook, om zich beter te voelen... ...de dingen bij een ander in het kwaad daglicht stellen. In het kwaad daglicht zetten. Maar wat ze gehoopt hadden dat ze zich daardoor beter zouden voelen is dus niet gebeurd. Ze voelen zich alleen maar nog ellendiger, nog zwaarder. Het is ook behoorlijk gevaarlijk voor jezelf, als je het zelf doet. Je haalt jezelf naar beneden, en het is ook een hele klus om daar weer uit te komen. Je bent wat je denkt. En misschien wil je nu op een andere manier denken, op een positieve wijze. De nieuwe manier van denken is mogelijk en ook voor jou. Het is mij ook gelukt, dus waarom zou jij dat niet kunnen? Je zult helemaal een nieuw mens worden, je straalt het uit naar anderen, en je zult stukje bij beetje de vrede in jezelf voelen, en dat straal je ook weer uit naar anderen. Het gaat misschien niet in één keer. Maar misschien zul je er een hele lange tijd over doen. Misschien moet je behoorlijk ploeteren in jezelf, om je te dwingen positief te zijn. Maar laat je niet gek maken door de negativiteit van anderen. Je kunt er niets mee. Blijf bij jezelf. Blijf bij je eigen positieve zelf. Laat je niet meeslepen. Je hoeft er niet voor weg te lopen, maar wees duidelijk, want dat is de enige wijze om te laten zien wie jij bent. En zo help je de ander ook en vind je ook niets zielig voor een ander, want die, want die ander is ook aan zijn of haar incarnatie bezig en heeft ook zijn of haar eigen leven. Dus medelijden is meelijden. Je wordt als het ware het diepe van de emotie ingezogen. En je kunt er niets mee. Laat het los. Laat de ander zijn leven gewoon zelf leven. Jij hoeft het leven van een ander niet te leven. Je hebt het al, je hebt het al lastig genoeg met je eigen leven. Geef je eigen liefde en dat is genoeg. Of geef wat je te geven hebt en doe het vanuit je hart. Geef en vertrouw. Want hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Je hoeft je eigenlijk helemaal niet druk te maken over de dingen die je moet ontvangen. Of waarvan je denkt dat je ze moet ontvangen. Als je vertrouwen groot is in het goddelijke... Waar ik in het begin over had, dan hoef je nergens bang voor te zijn dat je vanmorgen nog niets, hebt, nog niets hebt. Je krijgt wat je toekomt en je hebt altijd genoeg. En daar zijn de mensen dus altijd bang voor. Krijgen wat ze toekomen. Want ze weten dat ze negatief bezig zijn geweest. En ze weten vanuit de ziel die ze zijn die zij zijn, dat ze dat ook terugkrijgen. Dus proberen ze het op andere wijze en zo is de wereld geworden tot wat ze nu is. In plaats van het goddelijke, het volledige goddelijke te vertrouwen en vertrouwen te hebben dat alles goed zou komen. Dat alles, dat alles vanuit het goddelijke aan jou gegeven wordt. Als het vanuit een liefdevol hart wat je gegeven hebt. Het volledige vertrouwen in alles te hebben. Ik heb altijd genoeg. Ik heb genoeg om te leven. Het, ontbree het ontbreekt mij aan niets. Enfin, we weten het wel allemaal, hè? maar we missen toch wel veelal het vertrouwen. Want gaat het eens slecht, dan missen de mensen toch het vertrouwen. En gaan schelden op regeringen en, om, en iedereen en geven daar de ander de schuld van. In plaats van zichzelf in het nekveld te grijpen. Om anders te denken. Om te denken vanuit het licht. Om te denken vanuit het goddelijke. En dat zware denken waar ik het net over had... komt terug op aarde, helaas. Maar het hangt van jou af, wanneer? Wanneer draai je het eens om? Wanneer ga je daar eens mee beginnen? Veel mensen zijn op deze aarde op dit moment bezig... Om het licht met een hoofdletter hè, in zichzelf weer aan te steken. Het was te lang uit geweest. Of wat had te lang. Het was te lang een klein, heel klein lichtje geweest. En de aarde was vanuit het universum gezien een donkere plek. Het wordt tijd dat we anders gaan denken en vertrouwen hebben in onszelf. In de ziel die wij zijn, het stukje God dat wij zijn, en daardoor de aarde te verlichten vanuit onszelf, zodat we, zodat, we, zodat we zelf licht uitstralen en dat is te zien vanuit de kosmos. Deze week warlde op mijn computer het volgende: Je dient op tijd naar bed te gaan, vroeg naar bed en vroeg weer op. Wacht even, je dient op tijd naar bed te gaan, vroeg weer voeg naar bed en vroeg weer op. Maakt een leven vol welvaart en wijsheid. En dat slaat goed aan met wat ik hiervoor al zei. Het mediteren, het nadenken, over dienen we eigenlijk s'avonds te doen. Het moet natuurlijk niet, maar het was een, een gewoonte bij zoveel kloosters. Het was wel apart om zoiets te ontvangen op mijn computer. Iemand zond het mij. Want ik had al geruime tijd zitten na te denken over de uren van de dag... Hadden alle mensen van alle tijden hun dagindeling gehad zoals wij dat doen hier in de Westerse wereld? Is het normaal? Zoals wij dat doen hier? Dus overdag werken. S'avonds dood moet thuiskomen, dan eten. De kinderen nog even, soms laat naar bed en s'avonds tv kijken, waar ik overigens niets op tegen heb hoor. Maar is dat normaal? Het leven lijkt ons voorbij te snellen en voordat je het weet is er toch maar weer een jaar, twee, tien jaar voorbij. En ik zat erover na te denken, is dat soms de bedoeling van het kwaad op aarde, het zware denken van de aarde dus, dat wij praktisch niet meer de gelegenheid hebben en krijgen en nemen om de dagindeling te doen, Zoals die was in oude tijden. Wij komen er in deze wereld, in deze tijd niet meer aan toe. Toch is het eens normaal geweest om de dag op een andere wijze te beginnen. Natuurlijk. Mensen hoefden niet met de auto naar hun werk. Het zou waren vliegtuigen bestonden er ook nog niet. Maar mensen namen wel altijd de tijd voor zichzelf. Ja, ik weet het, ook weer niet iedereen, maar goed, je weet wat ik bedoel. Wat dat betreft zouden we kunnen nadenken over hoe het in het oude Egypte ging, hoe daar de dagindeling was. Dat was niet alleen... in het oude Egypte... maar ook in landen... waar men het normaal vond... om te mediteren, om na te denken... over de dingen die gedurende de dag... gebeurd waren. Het was een vorm... in de tijd... Het was de vorm in 24 uur van 4 maal 6 uur. Dus 24 uur in totaal, waarin de mensen om zes uur smorgens opstonden. De zon begroeten en dankbaar waren dat de zon voor hen weer op aarde gekomen was. Om het leven te beschijnen, de gewassen van energie te voorzien. Het leven kan niet zonder de zon. En de mensen waren dankbaar en gelukkig dat de zon weer verschenen was na een nacht van donkerte. En ze deden hun werk en deden wat noodzakelijk was om te leven. De gewassen bewerken bijvoorbeeld, handel te drijven met anderen, om dan om twaalf uur, dus het uur waarop de zon hoog aan de hemel stond, te besteden daarna, aan hun sociale contacten, familiebezochten. Die volgende zes uren dus. Dus van twaalf uur s middags tot zes uur s avonds te besteden aan het gezin. Om dan het gezin of vrienden of familieleden. Om dan, als het zo rond zes uur s avonds werd, te beginnen met het meditatieve gedeelte van die dag. Door naar de tempel te gaan. Met de priesters en hoge priesters in het oude Egypte heb ik het dan nog over. In contact te komen. Voor zover dat mogelijk was. Maar in ieder geval voeding te geven aan het spirituele. En de grond der dingen te onderzoeken. Esoterie te beleven. Om dan, als de klok s'nachts... Twaalf uur sloeg, naar bed te gaan en te slapen, tot de volgende morgen zes uur. En het eten dan vraagt natuurlijk de slimmerik. Ja, dat zal ook wel op bepaalde tijden hebben plaatsgevonden. Misschien ertussenin of zo. Of misschien wel een hele middag. Het waren dus tijdseenheden van viermaal maal zes uur. En als je goed kijkt om je heen, dan zie je dat er toch wel culturen bestaan die, die daar nog wel ongeveer zich aan houden. En ik nam mij voor, toen ik hierover nagedacht had, om mijn dagindeling in ieder geval één dag op die manier te doen. Vorige week maandag kon het en ik was helemaal klaar om zes uur s morgens. Toegegeven, ik stond al om vijf uur op om mijn echtgenoot naar Schiphol te brengen, maar goed, bij terugkomst ging ik aan het werk ontbeet, maakte een flinke pot koffie, maar om een uur of negen kon ik niet meer. Ik werd zo ontzettend slaperig, dus ondanks de koffie. Ik ging dus lekker even liggen. Ik heb een uur geslapen, heerlijk hoor, ja, ik ben er ook niet aan gewend. Maar goed, om tien uur ben ik weer teruggegaan naar mijn werk en weer heerlijk gaan zitten werken. Ik kreeg bezoek, om één uur lunchen en toen dacht ik, nu moet ik toch eigenlijk mensen bezoeken of zo. Of in ieder geval iets doen voor anderen. Dus met andere bellen kwam ik als vanzelf. En om zes uur s'avonds ben ik begonnen met mediteren. En weet je, het lijkt allemaal prima, maar het werkt eigenlijk niet meer. Het, het, niet meer volgens mij. Ik kan het dus niet op commando. Pas als, het, als er vanzelfsprekend iets in mijn leven zou kunnen komen... En ik wens het te doen, dan lukt het gewoon. Trouwens, ik moest s'avonds laat ook nog eens een keer weer naar Schiphol om mijn, man, om mijn man weer af te halen. Maar waar het op neerkomt is, komen we eraan toe in ons drukke leven? Of dienen we daarvoor in een klooster te zitten? Ik denk het wel. Toch kunnen we ons voornemen om ons een klein beetje minder te laten manipuleren door de dingen... Om ons heen. Wij beslissen immers. En dat is toch ook prima. En ik ben denk me nu ineens dat ik eigenlijk s'avonds heel vaak mijn e privé e-mail correspondentie doe. Dus eh, vragen van mensen beantwoord. En ja, dat is toch ook meditatief werk, zou je kunnen zeggen. Maar ik doe, ik doe dat eigenlijk ook heel vaak smiddags, ik vind het heel prettig om, eh, om, dat, om dat te doen. Het beantwoorden van vragen in e-mails doet me zo ontzettend veel plezier. Het is altijd en steeds er genoeg om het te doen. Soms komen er wel eens ontzettende moeilijke vragen, dan denk ik, oh, weet ik dat wel, maar dan moet ik maar niet denken, zoiets even wegleggen. Ik maak er een kopietje van, ik leg het voor me neer. En dan op een gegeven moment, het antwoord komt als vanzelf het, en, en het barst er gewoon uit. Maar goed, het is toch ook lekker om het s'avonds in alle rust te doen. Ja, en ja nog even over het mediteren. Ik heb dus de plezierige, uh, ja... Het plezierige dat ik als, ik, als ik zou willen mediteren, en is mooi weer, dan ga ik lekker de tuin in. Dan ga ik lekker op een stoeltje zitten en mijn gedachten gaan uit naar mensen. Naar mensen die ik lief heb. Ook mensen waar ik het moeilijk mee heb. En waar ik, waaraan ik iets zou willen geven. En ik vind het de laatste tijd plezierig. Dat als ik dat doe, ik ook, ik het ook al zeggen dat het werkelijk werkt. Um, zo had ik iets naar, naar mensen toe en ik bladerde door de Bijbel heen en ik kwam de volgende tekst tegen. En ik zou het willen geven aan alle mensen waar wij allen mee te maken hebben. Mijn zoon. Nou, ik vind dus ook mijn dochter hoort daarbij en allen. Luister naar mij. Ik ga dus nu dat stukje even voorlezen. Hè. Dan zul je begrijpen wat het betekent eerlijk te zijn, oprecht en rechtvaardig. Altijd zul je weten welke weg de juiste is. Want de wijsheid zal in je hart wonen. En kennis maakt je gelukkig. Dan zullen bedachtzaamheid en inzicht je beschermen, je behoeden voor verkeerde stappen, voor mensen die de waarheid verdraaien, voor mensen die het rechte pad verlaten en duistere wegen kiezen, die genieten van wat slecht is en prat gaan op valse streken die zich op dwaalwegen begeven, afwijken van het rechte pad. En dat is ook waarvoor mensen gewaarschuwd dienen te worden. Want veel mensen geven hoog op van hun eigen goedheid, maar werkelijke trouw, waar vind je die? En dit is ook alweer van zoveel duizenden jaren geleden, neergeschreven en nog steeds zo actueel. Maar goed, er was een vraag van iemand en die vroeg hoe het komt dat er in korte tijd dan zoveel veranderd is. En waarom zo snel? Kijk om je heen. Zie de snelheid van het leven van nu. Als ik het vergelijk met de tijd toen ik jong was... Was er nauwelijks tv, radio op een laag pitje en ga zo maar door. Maar kijk om je heen, alles is voorradig, alles is aanwezig. En zie, je van, en zie de incarnatieopdracht van mensen, van mensen die gekozen hebben om op deze aarde te leven. Zie hoe snel hun leven gaat, hoeveel ze mee moeten maken. De gebeurtenissen volgen elkaar sneller achter elkaar op. Wat eens in een heel leven gebeurde, gebeurt nu in een paar jaar. En dan nog moeten mensen weer verder. Het is duidelijk veranderd. Het is de druk van het universum, van de kosmos, echter niet te zien door de gemiddelde mens de gemiddelde mens wil er ook niet van weten en steekt de kop in het zand. Is negatief en zeurt en zeurt en klaagt maar. Maar als je klaagt, kun je er niet mee omgaan. En dat is precies wat er gebeurt. Mensen kunnen er niet mee omgaan. En dat is niet de schuld van het universum. En dat is niemands schuld. Alleen, mensen kruipen liever voor de tv, golven liever, zijn volkomen genoeg, vergenoegdzaam bezig om hun leventje zo leuk mogelijk in te richten. nadenken over de andere simpele dingen van het leven komt bijna niet in hen op je kunt het ze niet kwalijk nemen het is een keuze en meer niet Maar de gebeurtenissen in hun leven komen wel voor. Die houden geen rekening met genoegzaamheid. En de dingen lijken sneller en sneller te gebeuren. Sommigen vallen eruit en sommigen klagen, zoals ik al zei. En sommigen willen er nog steeds niets van horen. En komen toch iedere keer weer zichzelf tegen. En klagen dan weer dat het de schuld van anderen is. En zo gaat het maar door. En dat is altijd zo geweest. Maar nu gaat het sneller. De druk van bovenaf. Wat ik net al zei van het universum, van de kosmos, is van bovenaf te voelen. Van bovenaf. De trillingen die hoger zijn dan de aarde. Moeten ook verder in hun evolutie en trekken, duwen daardoor aan de mensheid. De mensheid dient sneller te gaan in zijn evolutie, dient te begrijpen en dient te leven en dient de gebeurtenissen te ondergaan om ze vervolgens te begrijpen en los te laten. Zo komt de hele mensheid in een groter bewust, bewustzijn. En dat is nodig op dit moment. Aangezien de druk van boven en van onder, de werelden onder ons, groter wordt. De aarde kan niet achterblijven in ontwikkeling. Dat heeft een groot gevolg voor het universum. Ja, ik zeg de werelden onder ons. De trillingen, de sferen onder ons, die willen ook verder, omhoog. Die willen ook een groter bewustzijn hebben. En dat drukt ook op het bewustzijn op de aarde. Onzichtbaar? Kijk naar de gebeurtenissen. Wat dat betreft is het zichtbaar. En dan wordt er ook gevraagd naar 2012... Nou, daar wordt al zo veel over gesproken, maar ik, ik wil er wel wat over zeggen. En dat is eigenlijk al een behoorlijke tijd aan de gang hoor. Dat komt echt niet precies in 2012. Het is eigenlijk al lang al, uh, die tijd is al lang bezig om, om nu al te gebeuren. Dus wat dat betreft, kijk naar wat ik, er schrijf, wat ik, wat ik, wat ik je schrijf. Ik heb deze, deze vraagstelling al geschreven. Kijk naar nou wat ik je gezegd heb over de mensheid die sneller gaat en die sneller dient te gaan in zijn evolutie. De Maya's en andere natuurvolken wisten al duizenden jaren geleden over 2012... En het kan zijn dat het het eind is van een grote cyclus, van zoals dat eigenlijk genoemd wordt, het grote jaar. Het is waar, en er wordt gesproken over het grote jaar in de spirituele geschiedenis van de mensheid op aarde. Het grote jaar is niet anders dan de ongeveer 26.000 jaar die steeds op aarde terugkomt. Toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Was dat toen ik over de Tibetanen eh, begon te lezen. En er is bijna... 26.000 jaar al omgegaan en de Tibetanen, de Tibetanen vertelden dan, als ik het goed heb hoor want het is al zo lang geleden dat ik dat heb gelezen, dat de aarde een andere kant op ging draaien en dat duurde dan ook weer 26.000 jaar om dan weer na 26.000 jaar terug te draaien. Ik weet dat niet zeker hoor um, het kan, het zou kunnen maar Waarom zouden wij ons daarover druk maken? Het gebeurt zoals het gebeurt. Die overkoepelende energie, die godheid, is veel en veel groter dan wat dan ook op aarde. En leg daar je vertrouwen in. Want je bent een ziel en je hebt een lichaam. Leef je leven hier op aarde zoals jij dat wenst te doen.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 Dat is de taak die jij hebt als mens op aarde. Daarvoor ben je naar de aarde toegekomen om in een betrekkelijk korte tijd voor de 41, 50, 70, 80, 90 en sommige ouder nog. Om in die tijd de ervaringen op te doen. Die je in een korte tijd op aarde kunt meemaken dat als je in die astrale wereld was gebleven, had je er misschien honderden jaren over gedaan. Maar nu heb je ervoor gekozen om op deze aarde te komen en in deze korte tijd vergeleken in het tijdloze, tijdloze. Is die paar jaar dat we hier ons leven doorbrengen, is dat maar kort. En als je vindt dat je veel hebt meegemaakt... Kijk dan eens wat steeds weer terugkomt. Het komt terug omdat je er niet mee om kunt gaan. Het komt terug vanuit die overweldigende energie die ervoor zorgt dat alles wat jij bent, jouw hele lichaam, jouw hele zijn, naar één kant wijst, naar het goddelijke. Dat je je daar niet van afwendt. Het geeft jou jouw moeilijkheden. Want jij kon er nog niet mee omgaan. Dan krijg je de gelegenheid om er wel mee om te kunnen gaan. En je hoeft die ervaring niet meer nog een keer mee te maken. Je hebt het begrepen. Dus wees blij... Om het maar eens heel gewoon te zeggen, wees blij met de problemen in je leven. Wees daar dankbaar voor. Laat de gedachten in je komen, dat die overkoepelende energie, die wij God noemen, of het onnoembare, jou zo belangrijk vindt. Jij deze dingen op je weg krijgt. Want jij mag hier ook mee omgaan. Want zo kom je verder. Je kunt niets overslaan. Alles die je meegemaakt moet hebben. En zie hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal is. Dat als je vast gaat zitten in al die emotie, in het gedoe, in het ruziegedoe, dat je jezelf daarmee naar beneden trekt, dat je niet verder komt. Maar als je gewoon de beslissing neemt om er dankbaar voor te zijn en je te richten naar het goddelijke, dan kan het goddelijke ook makkelijker naar jou kijken. Want als jij je daarvan afwendt, hoe kan het jou dan helpen? En dan komen er wonderlijke dingen in je leven, wonderlijk denk je dan, omdat je nog in de emotie leeft, maar zo normaal als maar zijn kan. Dat als jij en je gevoel met je ziel in dat goddelijke, in dat onnoembare staat, zal dat in jouw midden staan. Dat dat bij jou zijn. En dat is de bedoeling van deze tijd, van, ja, het eind der tijden noemen ze dat, maar ja, dat heb je zo vaak in de evolutie van de aarde kunnen horen. Dus het zal heus wel doorgaan. Maar we dienen aan een nieuw bewustzijn, te komen, ons bewustzijn als mens op deze aarde dient hoger te gaan en ons bewustzijn geeft toegang tot het universum, niet het negatieve, niet het willen weten, want dan kom je er niet alleen vanuit het goede, vanuit jouzelf. En nog niet eens alleen het goede. Het duidelijk staan in jezelf. Het je duidelijk laten zien aan anderen. Want als je hen niet laat zien aan anderen wie jij bent, dan weten anderen toch niet wie jij bent. Als je met, met jezelf laat sollen, daar kunnen anderen niets aan doen. Neem jij jezelf serieus. Sta voor jezelf op. En leef je eigen leven op een elegante manier. Maar goed, uh, er staat wat uh, van mijn hand op een uh, ontzettende plezierige website. En dat is, ik heb het geloof ik de vorige keer af verteld, maar toen had ik niet zo uh, de juiste naam bij de hand. Misschien wil je een keer kijken. Het geeft ongelooflijk leuke verhalen en ik heb er met plezier op gelezen. Nou, er zit dus ook een stukje. Nou, nu twee of eigenlijk drie van mijn hand. En eh, de eigenaar was zo vriendelijk om het op te nemen. En daar ben ik hem zeer dankbaar voor. En dat is www.runningfox.nl Ik zal het even spellen. R-U-N-N-I-N-G-F-O-X.nl en natuurlijk, als je vragen hebt, ik beantwoord ze, zoals ik dat straks al heb gezegd, met zo ontzettend veel plezier. Soms duurt het even, soms krijg je het meteen. Soms is het zo dat je wel heel iets anders verwacht had. Maar je krijgt het altijd vanuit de bron, vanuit het diepe, diepe gevoel en altijd met zo vreselijk veel liefde. Ook al denk je dat het tegenin de dingen gaat waar je over nadenkt. Maar het gaat in het universum alleen maar om bewustzijn. En wat is bewustzijn? Bewustzijn is de totale liefde naar alles en iedereen. Maar wel met een stevig gevoel dat je niet uit je evenwicht wordt gehaald. En om vanuit die liefde te spreken, ja, lijkt wel eens alsof het een beetje hard is voor je. Maar ga daar doorheen en blijf altijd naar die liefde kijken van die woorden. Het, ze zijn er niet om jou onderuit te halen. Nooit. Wees daarvan overtuigd. Dus je mag altijd je vragen stellen aan mij. En mijn website is YH ra.nl simpelweg Yvonne Hagen naar en dan is het zo'n beetje nu het einde van mijn lezing en dan wens ik jullie weer allemaal een heerlijke avond vanavond met de volgende programma's, ook voor deze verdere week, een heerlijke week met alle die je lief zijn En ook al geef je de liefde aan anderen en je wordt teleurgesteld, het heeft niets met jou te maken. Blijf geven. Altijd. Want je moet even over jezelf heen. En wat dus aan nadigheid op je weg komt, bedenk dan dat dat te maken heeft met wie je tot dan toe of tot nu toe was. Maar dat je nu veranderd bent en dat je het accepteert, dat je de dingen uit je verleden, ook op je weg krijgt en die kun je dus nu, daar krijg je dus nu de gelegenheid voor om het naar positiviteit om te draaien. En zo kun je jezelf zeggen om alles bij alles wat je doet heel goed na te denken of je positief bent of dat je heel geniepig in de holtes van je gedachten de negativiteit weer tot wasdom laat komen jij bepaalt, en niemand anders, zelfs God niet, jij, jij bent daar meester over. En zo kun je ook meester over het goddelijke zijn in jezelf, en het worden. En van daaruit je leven leven. Nou, lieve mensen, nogmaals een heerlijke week. En ja, tot de volgende week dus. Tot ziens, dag!